Prachtig lied over een levendige en onvoorspelbare vrouw. Jawel, Wendy. Tja. Prachtig nummer uit de jaren 60, 1967 om precies te zijn. En dat aan het begin van het tweede uur van de zondagmorgen van ZVL. Welkom bij de show. Blijf lekker bij me, want er is veel te doen. Komende uur, wat de muziek betreft. En ook een mooi onderwerp: een leuke reportage van Jeroen van Gent. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen, van Alfred Blokhuizen. En als ik de playlist bekijk van vandaag, nou zit er heel veel afwisseling in. Dus stay tuned. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking. There's gotta be a little rain sometime I beg your pardon I never promised you a rose garden I could sing you a tune and promise you the moon But if that's what it takes to hold you I'd just as soon let you go there's one thing i want you to know you better look before you leave still on. Pingela pingela pom. Moet ik altijd denken bij de muziek van Jacques uh, Al Altijd uh, dat vrolijke pianodeuntje. Zo gezellig. En uh, zeker deze uit 1982. Hier bij ZVL Nightbirds. En Lynn Addison. Natuurlijk country hier in de show. Ik kom straks nog meer country aan trouwens. Um, Rose Garden. Maar dan wel een echte klassieker. Um, straks uh, over een kwartiertje ongeveer. Uh, is er weer tijd voor uh, ja, onze... Ja, reportagemaker Jeroen van Gent. Hij gaat straks weer van alles laten horen. En uh, hij ging namelijk de straat op met zijn microfoon. En vroeg aan u, bent u wel eens opgelicht? Dat zijn heel veel mensen tegenwoordig. En het is eigenlijk dagelijks in het nieuws zo'n beetje. En ieder consumentenprogramma waarschuwt u voor gekke telefoontjes, gekke mailtjes. Maar bent u wel oplettend genoeg? U hoort het straks hier in de show hier bij ZVL. the To disappear, nou dat is het nog lang niet hoor. Ik heb nog uh, zeker 36 minuten te gaan hier bij ZVL, maar dat is wel een prachtig nummer van Raccoon, een laatst verschenen single en Mike en de Mechanics hoorde je ervoor met Over My Shoulder. Tijd voor een beetje cabaretesk nummer, jawel, van Donkey Shocking. Donkey Shocking, wat is dat ook weer? Ja, dat was een cabaretgroep met beroemde mensen erin uit de jaren 60 en 70 en zij zongen een lied omdat we zelf. Ja, wat een nummer is dat? Je zou het vandaag nog kunnen maken. Luister mee naar dit prachtige nummer. En vergeet duur maar niet, hè? Yeah. Ach, wie is er nog tevreden? Ach, wie is er heden blij? Iedereen loopt maar te schelden op die rotte maatschappij. Kijk maar naar de politiek. Zo'n familieloog maakt me ziek. Het beste van de hele kliek was nog de vrouwen. En ze stemmen ook zo fiks, of dan weten ze van niks. Kijk maar naar die nieuwe riks, het is om te huilen. En dan denk je bij je eigen, maar ze zijn door ons gekozen. Waarom doen ze nou precies hun eigen zin? Bij de volgende verkiezing ben je alles weer vergeten. En dan tuinen we er allemaal weer in. Omdat we zelf van die zakken wassen zijn. Omdat Als er iets is dat we haat, is het agressiviteit. Wees toch aardig voor mekant, dat heeft Mozes al gezegd. Kijk, een leger is taboe, de mensen zijn de oorlog moe. En daar moet het ook naartoe in een heilstaat. De ontwapening is gestart, de generaal die roept verwacht Blonde mientje had een hart van prikkeldraad. Maar dan vraag je je toch af, als ze zo vredelievend zijn, waarom stemt dan niemand op de PSP? We toch de rechten van de mens Maar we doen wel aan zo'n volksstelling mee Omdat we zelf van die zakkenwassen zijn Ja, bekend u het maar! Omdat we zelf van die zakkenwassen zijn Stop! Ja, we weten het zo goed Ik tik af! Ja, nou terecht! Waarom zingen die mensen niet mee? Ja, Is er een ja. plaatopname of die mensen? Ja! Nee, feestal. ze kennen de tekst nog niet. Daar hebben we nog helemaal niets over gezegd. Je moet mensen eerst een tekst leren voordat je ze mee kunt laten. Oh, maar de is nou. zo'n eenvoudige tekst. Ja, op zo... het lijf geschreven. Ja. <lacht> nou, we gaan even met z'n allen. 1, 2, 3. Omdat de zil van die zak er was Gelukkig, ach, dat weet toch iedereen. De mensen worden steeds verslaafder aan de luxe om zich heen. Onze buurman, dat is zo'n vent, zo'n verslaafde consument. Weer een slee onder zijn krent van 20 mil. Z winters skiën wel drie weken om ons de ogen uit te steken. Ik kan niet weer zijn benen breken, de de piel. Maar als we alles zo goed weten, waarom zijn we dan zo bang voor een kras? Als iemand raakt links langs ons rijdt? Waarom willen we? Ding dong in de gang. En het liefste ook een kamerbreed daarbij En dan gaan we weer roetstrukken. zelf beslissen, want we zijn geen kudde dieren En we haten volle bussen, oh we zijn zo particulier. Een geheel verzorgde reis naar Ibiza of Parijs. Nee, dat doen we voor geen prijs, alsjeblieft niet. Zeker voor 300 ballen in zo'n bus gaan zitten lallen van we zingen met z'n allen nog een lied. Maar als we dan zo tegen al die samenzangen zijn, waarom zitten we dan wel in Carré? Wij doneren of cent of elk willekeurig kaberend en brullen elk stomme vriend. The holy Tide we. Now are you sure It's not your foolish heart That you won't grieve If we're to be apart? You will see as time goes by We'll grow lonely You and I dreaming of Each other and we'll cry Door. You won't be sorry Comes tomorrow You won't want me back again To hold you tightly Just stop and think It's your decision now For you're the one Who went and broke the vow You'll be sorry Wait and see Spend your life In misery Wishing that You had returned to me Goodbye, Goodbye farewell, farewell What is there to live for, before you go Just think now, are you sure, are you sure You won't miss be sorry, comes tomorrow You won't want me back again To hold you tightly In my arms like oude meuk van de LSS's hier in de show. Jawel, are you sure? En voor omdat we allemaal van die zakkenwassers zijn. En laat we eerlijk zijn, als je het lied goed hebt beluisterd, het is nog precies vandaag. Het lied zou zo vandaag kunnen zijn gemaakt. Het is niet anders behalve dan de politici die erin genoemd werden. Nou ja dat dus. Goed, tijd voor iets vrolijkers. Nou ja, vrolijk, vrolijk, vrolijk. Um, een reportage van Jeroen van Gent, maar die is altijd vrolijk op straat en vraagt mensen het hemd van het lijf. En uh, deze week vroeg hij aan de mensen bent u wel eens opgelicht? Want ja, je weet het hè, we worden constant opgelicht tegenwoordig. Vooral ook via e-mail, via WhatsApp en uh, via sms. Och, je kunt het zo gek niet verzinnen of de oplichters verzinnen wel wat. Hier is een reportage en uh, de vraag was natuurlijk uh, bent u wel eens opgelicht? En de de antwoorden, die hoor je nu. Goedemiddag mevrouw, ik ben van de radio. Mag ik soms dat vragen? Heel kort. Ja, Ga zo om, uh, ik kom je niet hier vandaan? Nee, hoor. nee, dat oh, nee, nee, nee, nee, Nu toevallig niet. Vaak, vaak wel over oh. politiek of dat soort dingen. Nee, deze keer is de vraag, bent u wel eens opgelegd? Bedrogen, op de een of andere manier. Kan heel klein ja, zijn. Jazeker, ja. Oh, okay. ja. Wat is het? Wat was het? Ik hoef geen details te noemen, oh. globaal. Nou, dat je geld aan iets betaalt, was uiteindelijk niet uh, voor hetgeen gebruikt wordt wat men uh, zegt waar het voor gebruikt wordt. Oké. Okay. Uh, een een, co een collector of, uh, of nou? iets, ja, ja. Ja, iets in die tracht. Ja. Uh, was het zomaar aan de deur of zo? Of ja? uh, nee, niet zomaar aan de deur. Nee, nee dat was uh, zeg maar online, maar wel een bekende die dan zegt, nou je kent iemand als leuk dan moet je even vragen, via via gaat het dan en... Uh, het uh, leek een goed, het goed doel, maar dat was het niet. De... leek een goed doel, ja, ja. Voor die persoon zelf, denk ik. Oh, ja, ja, ja. ja, maar goed. We hebben ervan nog... geleerd. Hè? Ja, maar net zeggen, oh, wat dat betreft is positief. We hebben iets ja, van hoor. geleerd. Ja, zeker. Ja. Dus het is goed afgelopen. Niet, niet heel veel geld verloren? Nee hoor, dat valt wel mee. Dat valt gelukkig mee. Bent u wel eens opgelicht? Bent u wel eens bedrogen? Nee, gelukkig niets. Klinkt goed. Zo, dan moet jij heel goed nadenken. Bedrogen. Ja, ja. Kan heel klein zijn. Ja, heel klein, maar wel bedrogen, ja. Oké. Okay. En wat zou, dat, wat zou het kunnen zijn zonder in details te treden? Want daar gaat het nou niet om. Maar... Um, verkoop aan de deur. Aha. Van kaarten, wenskaarten. En uh, de jongen die had uh, wenskaarten en wij dachten van nou laten we die jongen eens steunen. En toen bleek achteraf dat het helemaal niet voor het goede doel was. Ja, zijn eigen, tenminste doel van zijn baas. En uh, we hebben die jongen zelfs nog naar het station gebracht. omdat het zwart regende en hij moest naar huis. En toen hebben we dat achteraf we hebben vreselijk gelachen. Want ja, ik bedoel, het is maar voor een paar euro. Maar voor de verdere... Maar ja, het is wel zo dat ik niks meer aan de deur koop. Oh ja. Dat doet hij <laughs> geen tweede keer. Nee ik, nee, ik wil best wel bijdragen aan uh, allerlei dingen. Maar dan moet het wel oprecht zijn. Dan moet het niet uh, op deze manier zijn. Maar gelukkig dat het uitkwam. Ja, maar ja, je doet er zo weinig mee. Nou ja, toch? Je bent alert geworden dan? Ja, dat wel, ja. ja dat maar niet minder vertrouwen in de mensen, toch? Nee, ik denk het ook niet, mee. Voor hetzelfde ben ik helemaal niet van de radio. Grapje. Nou, ik, ik had je al gezien, hoor. Okay. Bent u wel eens opgelicht, bedrogen? In een ver verleden op Marktplaats een keer. Maar ja? dat is het enige wat ik me voor zover kan herinneren. Wat gebeurde er? Ik had een spelletje gekocht en uh, ja, het kwam niet aan en ik probeerde die uh, persoon uh, ja, contact op te nemen, maar uh, ik kreeg geen reactie meer, dus... En u had al iets betaald? Ik had al betaald, ja, want uh, je moest vooraf betalen, en, uh, maar ja, nooit wat ontvangen. En hij, uh, ja, op een gegeven moment kreeg ik dan wel contact met hem, maar uh, hij, ja, uh, hij wist van niks. Ja, dat is, ja, dat, dat ja, is nou oplichting. Ja, ja, ja, dat is dus uh, zuiver. Uh, ja, ja. ja. ja. Nou was het nog een, uh, ja, een groot verlies, een groot bedrag of viel het mee? 50 euro, denk ik. Ja, het kan erger. Ja, het kan erger. <laughs> een keer uh, een, um, een, een foutieve afschrijving. Dus het uh, skimmen van, uh, van mijn pasje, een oh. aantal jaren geleden. En was dat dan nog een pittig bedrag? Of viel dat mee? Ja, volgens mij 600 euro. Oh, zo. Dus dat is op zich wel veel. En Dat heeft de Rabobank of de ING-bank prima opgelost. Hebben ze terugbetaald? Ja, oh. helemaal. Maar dan praat je over een jaar of zeven, acht geleden. Ja. En De bank had het geconstateerd en uh, heeft mij daarvan op de hoogte gesteld. En heeft het bedrag netjes terugbetaald. Binnen acht dagen of zo. Dus... Enig idee hoe het ontstaan is? Ja, waarschijnlijk geschimd in een parkeergarage. Pasje. Uh, kapietje en uh, het waren afschrijvingen uit, uh, uit Marokko. Dus, ja. Bent u wel eens opgelicht, bedrogen? Ik heb ooit wel eens een keertje wat besteld op via internet. Dat nooit is uh, aangekomen, maar of dat misschien ergens anders is bezorgd, ik zou het niet weten. Oh, maar uit. ik heb het in ieder geval nooit gehad. Dus bent u nooit echt bewust van geworden dat u opgelicht bent? Uh, nee. Dat niet? Nee. Dat is eigenlijk wel goed. Ja, eigenlijk wel. Ja. Gelukkig wel. Ja, want die vraag is niet, zo, niet zomaar dat we hem stellen. Dat gebeurt nog alles. Ja, het ja, Openbaar Ministerie. Oh? Ja? <laughs> ja. U heeft een boete gehad? Nee, nee, nee. <laughs> nee. Ik ben van de weg afgeslagen op de, met een de fiets. Ja? En uh, die man die reed in de verkeerde kant en uh, die raakte en ik uh, en die ging terug en die uh, knalde mij van de weg af. Dus ik heb twee dagen in het ziekenhuis gelegen met een uh, gebroken elleboog. Of drie dagen. En hij me lang verhaal kort te maken. In eerste instantie is hij veroordeeld en hij ging in een hoger beroep. En. Uh, het was over. Hij had niet de intentie gehad om mij. Uh, wat te doen. En uh, we hebben vrijgesproken. Aha. Dus ik voelde me echt. Uh, ja. behoorlijk in de boot genomen. Ja. Ik had ja. aardig wat schade en zo. nou dat was ook. Uh, ja, ziekenhuisnotenbeen en die zit niet op te wachten. Nee. En dan, ja, dan voel je bedrogen. Zoiets. Drie uh, weken, vier weken met een, uh, ja, een brace gelopen. Dus eigenlijk een uh, goede zomermaand uh, weg. Ja. Dus mijn, rechtsgevoel, uh, of mijn gevoel in de rechtsstaat uh, was echt uh, behoorlijk verdwenen. Ja, dat nou, is een goed voorbeeld. En uh, ja, die man dat was een Duitser en uh, die had een hoge functie ergens en die moest naar Amerika. En uh, ja, dat was het probleem voor hem, want uh, hij kon Amerika niet meer in als hij veroordeling had. Oh. En uh, nou, daarvoor ging hij eigenlijk uh, niet openbare in mee en... Uh, het zou grote gevolgen hebben, maar u zag ermee. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ik voelde me belazerd. Ja, had u weet ik veel, een lap van 100 euro kunnen toeschuiven? Of zo. Hij had het aangeboden. Ja, Hij had 1000 oh. uh, euro uh, schadevergoeding Had voor zijn advocaat. Maar dat heb ik toen geweigerd. Stom natuurlijk, want ik dacht: ah, niks aan de hand, ik sta voorkomen met mijn recht. Niet wetende dat ze zo'n trucje uit zouden halen, want ik vond het gewoon een truc. Op 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Make it worth your while! You can make a deal, make it worth your while. So he told it all and in return, he got a credit card and a Thunderbird. He got a spanking new identity and a condo down in Miami. He bought a plane, a boat, and jewelry, but he couldn't buy any company. We gaan lekker tekeer hier in de studio, lekker heen en weer op en neer, gezellig op deze zondagmorgen. Mooie dag vandaag, wordt vanmiddag een graad 13, 14. Het zal wel weer 15 graden worden in Westdorpen, want die smokkelen er altijd een graadje bij, dus heb je dat weer. Uh, C.G. Lewis en r 2 A. en Kid Creole and the Coconuts met Stop Pigeon, nee Stoelpidgen, wel goed lezen hoor. Ik moet een leesbrilletje kopen, geloof ik. <laughs> uh, tijd voor een hele mooie nieuwe single van Beth Hart. Kennen we die? Ken je die niet? Huh? Nou, gaan we nu kennis maken. Cool and and like the dark side of the sun la Smacks Wanna be a big Bad Johnny Cash Elvis is Alive so they say Marilyn Monroe She's just okay I don't know enough About James Dean But Johnny Is the man that I John Met mijn stalen verhoogde meer In de talen en onweersluchten Doe ik vluchten aan als de regen valt Verwerk je ogen in mijn hand Voordat mijn glimlach ze verbrandt Mijn vuur, mijn liefde, mijn oude ogen Is beter als je nog wat wacht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 Blau. Ik heb je lief, zo so lief. Als ik de aarde ga verwarmen, laat ik haar leven in mijn arm van sterren wegen. Ik het veren aan het noorden. Kloot. Ik ben het leven en de dood, in vuur, en liefde, in alle tijd. Mijn kind, ik troost je, kijk omhoog. Vandaag span ik mijn regenboog, die is alleen voor jou.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 Het legendarische deel, jawel, Ramse Shaffi En Lies Bedlist hier in de show, de zondagmorgen van ZVL. Zo'n beetje bijna aan het einde. De pastorale en je hoorde natuurlijk uh, de laatste nieuwe single van Beth Hart. Wannabe, Big Bad, Johnny Cash. En op een gegeven moment zegt ze, zingt ze eigenlijk, je kunt me billen kussen. Ja, yeah, you can kiss my ass. Nou, ik ben daar persoonlijk niet op tegen. Dus ik zou daar geen bezwaar tegen maken als ik de gelegenheid kreeg. Maar goed, niet even terzijde. Uh, dan iets anders. Zo meteen over een paar minuten al de show... ZVL op verzoek, hier bij ZVL, gaat zo meteen beginnen. En jij kunt natuurlijk al jouw platen aanvragen of jouw nummer, jouw mp3 of uh, waf of wat dan ook, uh, door uh, een verzoekje in te dienen op onze website. Gewoon omroepzvl.nl, ga naar verzoekje, vul het formuliertje in en dan gaan mijn collega's zo meteen na 12 uur aan het werk voor jou. Kun je ook nog even bijschrijven waarom je het nummer zo leuk vindt. Dus ga er maar eens naartoe, doe je best. ZVL op verzoek dus bij omroepzvl.nl en dan klik je gewoon op verzoekje en de rest wijst zich vanzelf. I gotta get my candy free. Sugar me. als er weer is een nummer 1 hit voor Lindsey. de Pol aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van ZVL Sugar Me um, Ja, zit er weer op voor van vandaag Goh, jammer Volgende week is er weer een zondagmorgen, natuurlijk en dan ben ik er weer om 10 uur en dan hoop ik dat jij er ook weer bij bent. En dat je mijn gezelschap houdt. Lijkt me hartstikke gezellig. om We weer gezamenlijk koffie drinken, koekje erbij en uh, van die flauwe kletspraatjes van mij. En dan komt het helemaal goed, jouw zondagmorgen bij ZVL. Ik wens je nog een hele mooie dag bij ZVL. Veel plezier met, met mijn collega's hier van zometeen ZVL op verzoek. En als je de radio gewoon lekker laat aanstaan de komende tijd, gewoon de komende week, dan ontmoeten we elkaar gewoon weer volgende week zondag om tien uur. Ik wens je nog een mooie dag en veel plezier dus met mijn collega's. En als je even de tijd hebt, check dan onze website omroepzvl.nl, want dat is de nieuwswebsite van Zeeuws-Vlaanderen. Daar vind je het allerlaatste nieuws bij elkaar. Dus check dat vooral even tussendoor. Mooie dag!